Geleden. Dan is immers feller in het duel dan Rickiek en heeft fijn op wat ruimte om te komen. Moet de bal eigenlijk naar de buitenkant, want daar ligt continu ruimte. Als je het maar snel doet en als de backs komen, zoals nu Martens in die goede combinatie, Martens in die weg aan de linkerkant, zoekt Boetjes, de bal terug naar Martens in die op het punt van het PSV strafhoekgebied even terug. Omweggetje, balbezit, is ook prima. Dan neemt Fulena wel veel risico met een bovendien slechte bal die eigenlijk van links helemaal naar rechts gaat, waar Jan Maat meters voor terug moet om de bal de andere kant weer op te. Trappen. Nou ja, dat is in ieder geval gelukt. Het geluid op de achtergrond betekent dat de bal van voet naar voet gaat. En dan begrijpt u dat zijn Rotterdamse voeten. Hoewel schaken natuurlijk in Amsterdammer is. En balbezit voor Klaas. Haarlemmer, die de bal op Jammaat heeft gespeeld. En Jammaat speelt de bal helemaal terug naar keeper Mulder. Overigens Filena, veel kritiek op geweest. Eh, zeg maar het eerste gedeelte van het seizoen, dat hij niet bracht wat men allemaal eh, zo bij hem eh, hoopt. En eh, gelooft dat hij allemaal kan brengen. Speelt een uitstekende wedstrijd vanmiddag voor Feyenoord. Bal naar Schaken, Schaken terug naar Jammaat. Al heel lang is er geen PSV'er in balbezit geweest. En Feyenoord staat ook nog met 3-1 voor. Nu ook weer via Klaasie, bal naar Jammaat. Jammaat naar Immers. En nu... Nu al, na 72 minuten met nog 18 minuten te gaan, lijkt het erop dat PSV de handdoek heeft uh, gegooid. Want Feyenoord leidt met 3-1 tegen de Eindhovenaren. Vitesse kan buur. Doet Vitesse een beetje aan klantenbinding, Richard? Nou, in deze wedstrijd eigenlijk niet zo. Hoewel ze in de tweede helft wel duidelijk sterker zijn dan Kambuur. En ook de meeste kansen hebben gekregen. Eén was er voor Kambuur via Lukoki. Maar Vitesse was zojuist via Ibarra opnieuw dicht bij de 3-0. Het staat nog altijd 2-0 een kwartiertje te spelen. Dezelfde Ibarra is nu aan de bal. Paas is slordig richting Prupper. Die blijft op het veld liggen. Maar Vitesse heeft de bal ook alweer terug. Het lijkt erop dat Kambuur geknakt is. En er niet meer zo in gelooft. Hoewel 27 oktober de wedstrijd Vitesse FC Groningen in de laatste vijf minuten kwam Groningen toen nog terug van een 2-0 achterstand. Werd het uiteindelijk 2-2. Maar klantenbinding? Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat Vitesse in deze wedstrijd te weinig eigenlijk laat zien. Te weinig spektakel biedt aan de fans in Arnhem. Hier afgekomen op dit duel nu. Misschien in de omschakeling een kans voor Cambuur met Van Brakel. Die is de middenlijn inmiddels overgestoken. Er zijn twee spelers van Cambuur mee. De bal gaat naar de zijkant. Twee spelers die zich in het strafschopgebied nu hebben gemeld. Dan komt de voorzet van Lukoki. Maar Veldhuis moet die bal hebben. En dat is ook het geval. En zo is dit moment voor Kambuur ook weer weg. En heeft Veldhuizen de bal gewoon in de beide handen. Gaan de spelers van Vitesse weer richting de middenlijn. De twee centrumverdedigers naar de buitenkant. Kasia en Van der Heijden. Maar dit is slordig van Veldhuizen. Nee, het is Van Arnold die de bal toch nog spectaculair kan binnenhouden. En Kambuur verspeelt dan opnieuw de bal. Zoals wel vaker in de tweede helft. Kambuur lijkt er niet meer in te geloven. En Vitesse staat dus met 2-0 voor. En het wachten is eigenlijk op een derde doelpunt. De bal van Veldhuizen gaat hoog richting Havenaar. En dan zegt scheidsrechter Kuipers, daar wordt geduwd. Nee, hij laat toch het spel doorgaan. Kambuur dan weer in de aanval. Maar ik geloof er niet echt meer in voor de ploeg uit Friesland. 2-0 is de voorsprong voor Vitesse. Of dit moet een kans zijn via Ritsmaier. Maar de bal gaat via Kasja over de achterlijn. Hoekschop voor Kambuur. 76 minuten gevoetbald. En 2-0 de voorsprong voor Vitesse. Nou, dat gaat dit niet meer uit handen geven. Het is een, een historisch weekje geweest voor het voetbal. Vind je niet, Henry? Een historisch weekje. Want Ajax uh, speelde de pannen van het dak. En PSV, ja, dat is op zo'n dieptepunt aanbeland. Ik bedoel zo'n... Tiende, hè, na vandaag. Na vijftien wedstrijden is bijna halverwege de competitie. Ja, en in begin van het seizoen zag je natuurlijk Rekik en Bruma. Dat werd HET Centrum genoemd. manifesteerde zich fantastisch. Maar deze week is Bruma zo nat gegaan... dat ik me niet kan voorstellen... en ik ga het even vragen aan Bas en Andy... dat Louis van Gaal hem ooit nog gaat oproepen. Want een gebrek aan discipline... Ooit zelfs. Nou, Bas, ik, ik ben jij blij thief? dat je voor de nuance kiest Hugo, ja. zoals altijd. Ja. Nee, maar die, is, die, die, die, die valt daar nu wel een beetje buiten. Het is allemaal niet zo ongelooflijk ingewikkeld, denk ik. Van Gaal heeft straks twee rechtsbenige en twee linksbenige centrale verdedigers nodig. En ik kan de namen nu vastgeven. De rechtsbenigen worden de heren Vlaar en Veldman. En de linksbenige centrale verdedigers worden de heer Martens Indy. En nou ja, dan zou het nog een Rekie kunnen zijn of een ander. Maar dat gaat het worden. Terwijl Pelle nu, als we maar even naar de wedstrijd kijken... met nog een kwartiertje op de klok, lijkt het inderdaad beslist. De team van PSV tegen de Elf van Feyenoord. Dat is 3-1. Moet Pelle even met een blessure naar de kant. Koeman maakte zich zo even woest werkelijk. En niet boos, maar woest op Boetius. Die uh, niet voor het eerst na de 3-1 denkt dat de buiten al binnen is. En met circusachtige trucjes meende zijn tegenstander in de luren te kunnen leggen. Alsof hij het gevoel had dat hij achter zijn Playstation zat. En dat mag allemaal best. Maar um, ja, daar krijg je ook wel eens een goal tegen. Achter je Playstation. Dat heeft dan niet zo ongelooflijk een grote gevolgen. Maar Koeman scholt hem echt de huid vol. Want het leverde een aanvalletje verder nadat Boetius de bal had verspeeld. Nog een vrije schop op van uh, Schaars. Die uiteindelijk met een hele slappe kopbal van Jurgis in de handen eindigde van Mulder. Maar Koeman wil dan maar mee aan zo kan je ook nog een wedstrijd eigenlijk weer... uit handen geven is misschien te veel... maar tegenstander weer terug in de wedstrijd laten komen. bezit voor Feyenoord via Klaasie... terwijl er even een uh, keekje uitgedeeld werd door Maher op uh, Boetius. Ja, de... de frustratie zit wel heel diep hoor bij de Eindhovenaren. Eerst glijdt Boëtius weg. Kan de bal dan nog pasen ook. En krijgt dan een klein tikkie na. Niet al te ernstig overigens. Maar toch zo'n klein gemeen rot tikje tegen de enkels van, uh, van Boetius door Maher. Uh, zegt genoeg. Kijk Feyenoord. Je zei terecht uh, Hugo geeft dit niet meer uit handen. Want uh, tegen tien man. Feyenoord uh, is herenmeester. Uh, is dat eigenlijk wel het grootste gedeelte van de wedstrijd geweest. Nu Klaasie naar buiten. Naar Jan Maat. Jan Maat uh, even kaatsend met uh, Immers. Immers draait zich goed weg... bij zijn tegenstander, bij Tamata. En dan een uh, klein tikje tegen Schaken. Die gaat liggen, maar krijgt geen vrije trap mee. Gaat de bal weer naar voren. Wordt uh, gekopt door Feyenoord achterin. Want Feyenoord is ook achterin uitstekend bezig... met de vrij en met Matthijssen, die geen enkel uh, probleem hebben met de tegenstander. Nu gaat de bal voor het doel komen. Maar zeilt over pellen heen. En kan PSV uitverdedigen? Nou, eigenlijk niet. Want het is weer Immers die de bal herovert voor Feyenoord... Nou, nu dan balverlies door, voor Boetius. Bal gaat de diepte in, maar wordt opgevangen door Matthijsen. Ja, Boetius heeft zijn controle weer even loslaten, losgelaten. Dat is niet zo handig. Koeman is weer wat boos. En eh, Boetius is niet bezig aan de beste tien minuten van de wedstrijd. Niet vergeten dat hij wel de man was van de werkelijk fenomenaal mooie 1-1. Terwijl er nu een PSV'er is. dat is Maher, in de middencirkel blijft zitten. En daar wat assistentie nodig heeft. De assistentie komt in eerste instantie van de scheidsrechter. Ik vraag me af of hij daarop zit te wachten. Hij trapt een bal weg en nu loopt Boetius eigenlijk net voorlangs. En daar trapt Maher dan tegen het lichaam van Boetius aan. Boetius gaat nu naar de kant. En... Ja, die krijgt een, een beetje Ik denk dat het inderdaad het geval is. Want Koeman was zo boos. En nu zie je dat wel vaker. Bij Koeman dan kan hij in zijn boosheid ook eigenlijk ineens in de flits beslissen En tegen iemand zeggen, jij nu warm loopt, want ik ben nu zat. Ja, dat... Uh... Ruud Vormer komt er ook in. En Gozens. dat je, zijn de vervangers John voor. Gozers. En Filena dus voor de duidelijkheid ook naar de kant. Filena niet meer in het elftal, Boetjes ook niet. En Gozens en Vormer dus wel. Bij Feyenoord als uh, nieuwe gezichten voor het laatste restje van dit duel. Dat voor het gevoel toch in ieder geval al beslist is met die 3-1 tussenstand. En nogmaals, de 10 PSV'ers naar nou, Bruma met gil naar de kant. Moest. Maar jij schrijft Bas, jij schrijft ook de vrij dus af, hè? Ja omdat ja, dat viel mij op. Want elftal, dat, dat is een voetballer. geweest. Dat is een voetballer waar Louis Vergaal een eindeloos vertrouwen ja, in heeft hoor. Dat klopt. Maar ik uh, denk dat hij uiteindelijk niet meegaat, maar daar kunnen we nog eens rustig over discussiëren op een ander moment. is goed. Balbezit voor Feyenoord met Ruud Vormers. Zijn eerste balbezit speelt hij de bal naar uh, uh, onze grote vriend Joris Matthijssen. Matthijssen naar de linkerkant. Naar Martens Indy. Die uh, uh, zo vrij staat dat hij uh, uh, nog uh, 26 pirouetjes kan draaien. Dat kan uh, Jammaat ook. En dan krijg je dat als je zo vrij staat en de bal heel makkelijk aan kunt nemen. Dat je wat uh, onzorgvuldig wordt en wat heet. De bal gaat heel knullig over de voet van Jammaat heen. En rolt over de zijlijn. Maar ja. We zitten in de laatste tien minuten van de wedstrijd... plus nog wat extra tijd. Als Tamaten dan de bal wel mag gooien, doet dat naar voren. bal wordt gekopt door uh, Schaken. Schaken krijgt een via Klaasie naar Janmaat. Jammaat naar Mulder. En zo zal Feyenoord tot groot genoegen van het publiek... toch weer zo'n 50.000 mensen hier aanwezig. Plus een uh, uh, ettelijke honderden Eindhovenaren... die het allemaal wat minder hebben vanmiddag. Maar het grootste gedeelte van het stadion... heeft het bijzonder naar het zin... bij de 3-1 van Feyenoord tegen PSV. De Kiek met een trap. Daarvoor, daar willen er van PSV twee achteraan. Eén van die twee is de invaller. Narsing wordt vakkundig, zeer vakkundig door Matthijsen van de bal gehouden. Bruno Martens in die neemt dan over. En een paar meter voor de middenlijn speelt hij de bal terug. Hij lijkt even een beetje geblesseerd. Voelt even aan het been. Valt het allemaal mee? Valt geloof ik allemaal wel mee. Koeman staat ernaast en besteedt er eigenlijk niet al te veel aandacht aan. Misschien moest hij gewoon even zijn sok optrekken. Dat kan ik van de afstand waarop ik zit aan de andere kant van het veld ook niet goed zien. De lijkt me niet Vormer heeft de bal inmiddels naar Jan Maat gegeven. Daar moet dan nu een van de middenvelders van PSV naartoe. Schaars, die komt ook. Dan is Schaken weer aan speelbaar. Gaat de bal binnendoor naar Immers. Bal terug naar Jan Maat. Komt hier eens het moment. Hij struikelt over de bal. En als hij hem goed zou hebben meegenomen... had hij vanaf zeg maar, de rand van het stadsopgebied een eh, schietkans gekregen. Met, uh, Jan, Maat. Jan Maat raakt geblesseerd bij die struikelpartij. Ja, en hij zegt meteen dat hij gewisseld moet worden. Oei. De knie van die Jan Maat. Ja, die verdraait zijn knie. En meteen moet er uh, ingegrepen worden bij Feyenoord. En Jan Maat heeft uh, veel pijn. En uh, de verzorger komt er ook meteen uh, bij kijken. Keeper Zoet erbij. En dus een uh, verzorging voor Jan Maat. En uh, van Beek, mooi moment. Aan de -up. Ja, van Beek uh, gaat zo dadelijk komen. We gaan even naar Arnhem. Ja, daar staat het nog altijd 2-0 in de wedstrijd. Vitesse-Kambuur-Kazijsvili als derde speler... komt er nu in bij Vitesse voor de laatste minuten. En uh, Atsu gaat naar de kant ook even kijken hoor wie daar nog meer in zijn gekomen bij Vitesse de afgelopen minuten. Chanturia en Kakuta zijn ook ingevallen en zojuist zagen we van de Georgiërs Chanturia dus een hele aardige actie aan de rechterkant van het veld. Het stuurde twee man het bos in maar schoot de bal net over het doel via de keeper en dus is het een hoekschop voor Vitesse in de 84ste minuut bij de 2-0 voorsprong voor Vitesse. Vitesse dat dus opnieuw voor de derde week op rij aan kop komt in de Eredivisie. Als het zo blijft. De corner wordt getrapt. Weggekopt achterin door Kambuur. Maar niet echt overtuigend. Dan nog een keertje gekopt via uh, Bakker. Dan gaat de bal naar de zijkant. Daar is Chanturia. Die leidt verliezen. En dan via Leeuwin heeft Kambuur de bal terug en kan het omschakelen. Snel via, de, via Bakker. Dan gaat Kambuur aan de linkerkant vandoor. Moet Rietsmaier aangespeeld worden. Daar ligt de ruimte. Dan komt er een crossbal richting uh, de spits. Dat is invaller... Uh... Christovao, en die mist dan uiteindelijk hopeloos. Krijgt die bal eigenlijk om zomaar uit te halen. Maar gaat er volledig onderdoor. Dat was toch een kans voor Cambuur om in de tweede helft eindelijk weer eens wat terug te doen. Vitesse leidt dus nog altijd met die 2-0 voorsprong. Doelpunten van Vijnhoefiets en Leerdam. En het is allemaal niet heel goed wat Vitesse vandaag het eigen publiek uh, voor toont. Het sprankelt allemaal niet zo. Maar het wint dus wel. En het boekt een vrij zakelijke overwinning hier vanmiddag in de Gelderdoom. Dat mag toch de conclusie zijn van deze wedstrijd in Arnhem. Vijf minuten nog te voetballen. En leeuwin. de centrale verdediger van Cambuur, heeft de bal. Probeert de combinatie op te zetten. Maar Kazajsvili, nee, is de bal dan ook weer kwijt. Nog een kans voor Cambuur dan. Nu inmiddels diep op de helft van, de, van Vitesse. En via Kasia gaat het dan terug naar Veldhuizen. Veldhuizen met een lange peer weer richting de middenlijn. Weinig zorgen voor Vitesse in in deze wedstrijd, hoewel het toch ook wel bij tijd en weilen erg slordig voetbalt. Maar het leidt wel met 2-0. Jan Maat was geblesseerd. Zo verlieten we de Kuip. Pas. Ja, en dat is hier nog steeds vreselijk, want hij is naar de kant gegaan. En uh, ik denk een kuitblessure. We dachten de knie, maar ik denk dat het uiteindelijk de kuit is waar die weliswaar op eigen kracht de zijlijn bereikte... maar zich toch niet meer zo uh, kiplekker zal voelen. En vervangen dus door Sven van Beek. In de slotfase PSV ook nog gewisseld... maar her naar de kant onder een luid fluitconcert... iets te uitbundig zijn goal gevierd in het begin van het duel. Ook nog in de buurt van vakken waar vrij veel Feyenoorders zaten... en vervangen door Locadia in de slotfase. Uh, dat is allemaal wat laat, want na 84 minuten met de team van PSV... gaat dat normaal gesproken niet al te veel meer uithalen. Feyenoord lijkt de schaapjes op het drogen te hebben... En zal normaal gesproken in staat moeten worden geacht na deze... Ik wilde zeggen voorstelling, dat is een woord met een zeer positieve lading. Dat mag ook eigenlijk best, want Feyenoord heeft het uitstekend gedaan. Het zal toch normaal gesproken de laatste zes minuten van deze voorstelling ook eh, zonder kleerscheuren door moeten komen. Ja, je, je voelt een beetje aan het publiek, die zijn eh, bijna aan het aftellen om straks na het laatste fluitsignaal van Makkelie een enorm eh, gejuich en geraas op te laten gaan hier in eh, de Kuip. Want ik zei het al, voorafgaand aan deze wedstrijd, eh, ook een beetje tussen hoop en vrees. Want de ploeg die zou verliezen, die heeft echt grote problemen en dat eh, lijkt dus PS te gaan worden. Forse overtreding nu van Stijn Schaars. Die krijgt daarvoor de gele kaart. Ja, dat is de zoveelste gele kaart. We zullen ze straks allemaal op een rijtje zetten. Acht. Maar uh, ja, het, uh, het, het, is, uh, het begint nu echt op te lopen bij uh, PSV. En uh, ja, het is toch wel weer een uh, forse op uh, uh, Lex Immers, die... Uh, ja, die, die blijft liggen. Er wordt nu overend geholpen door zijn makker in de spits. Die uh, zich goed hersteld heeft van een iets mindere periode. Pellen speelt ook een uh, goede wedstrijd. Niet alleen vanwege de twee doelpunten. Maar was uh, vaak goed aanspeelbaar. Feyenoord heeft de vrije trap genomen. Omdat immers weer hersteld is. En balbezit dus voor de Rotterdammers via de Vrij. De Vrij tussen twee man door. Dat is goed gegeven naar Klaas hier aan de rechterkant van Beek. Je kan het als je het slim doet eigenlijk makkelijk uitspelen. Dat doet Feyenoord vind ik... Prima. Klaas hier gevonden nu weer als vrije man. Dan moet dan Hüljemark naartoe De bal voor de goal. Daar komt Pelle. Wil tussen twee man door. Speelt de bal net te ver voor zich uit. Komt niet tussen twee man door. De twee centrale verdedigers van PSV. Jurgensen en Rekiek. Ploft de bal er aan de linkerkant uit. Daar is Feyenoord wel weer ogenblikkelijk de ploeg. Dit keer via Goossens. een van de invallers die in balbezit komt. Die gaat nu bovenop de bal staan. Dat is niet zo handig. Gelukkig voor hem is Immers in de buurt. Die de bal overneemt met een steekballetje. De aanval van Feyenoord weer in gang schiet. Vanaf de linkerkant. Vormer. Over invallers gesproken. Terug dan maar naar Martins Indy. Dat kan. Terug naar Goossens. Dat kan ook. Dat haalt wel de vaart uit de aanval. Maar met de 3-1 voorsprong. Heeft Feyenoord niet zoveel belang meer. Bij vaart in een aanval. Maar wel bij balbezit en de wetenschap. Dat als de tijd maar doortikt. En de tijd heeft een merkwaardige gewoonte. Dat toch eigenlijk altijd wel te doen. Om dan uh, de wedstrijd rustig uit te spelen. Immers nu wel heel veel ruimte bij Van Beek. Nou dat zou wat zijn Van Beek. O, ja. Schiet hem in het zijn. Net. Dat zou dan nog een aardig slotakkoord zijn geweest. Zeker voor deze jonge invaller. Als vervanger in het elftal gekomen. Voor Jan Maat, die met de blessure naar de kant moest. Hij had de ruimte zoals de backs van Feyenoord. Heel veel ruimte hebben. Na de rode kaart en de omzettingen bij PSV. Maar het zijnet en dat telt niet. Nee, dat, ik ben aan het kijken of er geen gat zit in dat zijnet, want hij schoot wel heel erg hard in zijnet. De jongen Sven van Beek, maar uh, de bal gaat dus uh, niet in het doel. En ja. Kijk naar de kansen van PSV in deze wedstrijd. Uh, over 90 minuten genomen. Drie hooguit. Waarvan één doelpunt van Maher. En voor de rest is het toch eigenlijk wel Feyenoord dat uh, herenmeester is in de eigen kuip. Balbezit voor Klaasie. Naar Pelle. Die alweer op 12 doelpunten staat. En ook nog een penalty miste. Pelle bal terug naar Vormer. Vormer bal terug naar Van Beek. En zo hebben we aardig wat uh, invallers aan het werk gezien. Klaasie naar de Vrij. De Vrij kijkt. Men vindt het natuurlijk uitstekend bij Feyenoord. Drie punten in de eigen Kuip. Was weer hard nodig na twee nederlagen al dit seizoen. Wat niet al te vaak voorkomt. Een kaatsende Pelle bereikt Vormer niet. En dan kan PSV overnemen met Locadia. Locadia, Rekiek. Rekiek uh, kijkt. Ziet Goosens op zijn afkomen. Die is nog fris als het welbekende hoentje. En als de bal dan naar de zijkant gaat... kan hij wel lopen tot hij de welbekende onsweegt. Maar dan uh, zijn mijn spreekwoorden op bovendien. Heeft PSV dan gewoon twee keer tik-tak gedaan en is de bal weg? En heeft het allemaal niet zo heel veel zin gehad? Feyenoord heeft de lucht wel een beetje uit zichzelf laten ontsnappen. Dat lijkt me een verstandige keuze als je weet dat de buit binnen is. 88 minuten op de klok, 3-1 de voorsprong. PSV gereduceerd tot tiental na de 2-gele kaarten voor Bruma. Die dus net als afgelopen donderdag in Bulgarije voortijdig ongeveer na een uur. Naar de kant wordt gestuurd. En zijn ploeg dus een aantal malen een slechte dienst bewijst. Terwijl Bruma al in de eerste helft nadrukkelijk solliciteerde. Dat is een tweede gele kaart. Na een flinke overtreding toen op Immers. Die door de scheidsrechter nog over het hoofd werd gezien. PSV nog met de moed de wan op. Rekik mee naar voren. De bal wordt door Rekik gekopt. Komt voor de voeten van Locadia. Die draait handig weg. Wil schieten van 18 meter. Dat lukt niet. Maar Thijssen werkt weg. Met, uh... Een forse trap naar voren wordt opgevangen door Jurgensen. Jurgensen naar Schaars, Schaars naar Hiljemark. Hiljemark probeert wat tempo te maken, maar wordt onderweg gestuit. En dan via Klaas de bal naar Schaken. Die zitten we in de voorlaatste minuut. Van de officiële speeltijd. Dan schaken de bal weer even bij zich. Houdt en naar Van Beek speelt. Maar ik zie wel dat Klaasie achterin met pijn aan, de be aan het been uh, ligt. En dus wordt door Feyenoord de bal even over de zijlijn uh, gespeeld. En waar heeft Klaasie allemaal pijn aan. Hij grijpt uh, ook naar de rug. Ja, drie wissels hebben we al gehad aan beide kanten. En dus is het even afwachten hoe het met Clasie zal gaan. We zitten in de laatste minuut van de wedstrijd. En Feyenoord leidt met 3-1. Slotminuut Vitesse-Kambuur. Wordt het nog 3-0? Ja, het wordt 3-0 voor Vitesse. En het is Theo Chanturia die hem uiteindelijk maakt. De kleine Georgiër, lang geschorst geweest en nu weer terug. zat de afgelopen week al op de reservebank. En hij maakt nu op aangeven van een andere invaller, Gael Kakuta, maakt hij de 3-0 voor Vitesse. Toch een aardige aanval waarbij Kakuta... En ook Atsu bij betrokken zijn. Van Ano paast dan uiteindelijk terug naar Kakuta. Die komt dan uit op de middenlijn. Nienhuis is inmiddels terug. Dan gaat de bal terug naar Chanturia die ongeveer op 5, 6 meter van het doel staat. En dan is het eigenlijk een koud kunstje voor de Georgiër om het af te maken. En zo is het uiteindelijk dus ook nog een vrij ruime overwinning geworden voor Vitesse. We zitten in de blessuretijd. 1-0 Feyenoviets, 2-0 Leerdam en 3-0 invaller. Chanturia de vierde zegen op rij voor de ploeg van Peter Bos. Voor de derde week op rij is Vitesse dus koploper. Ik kijk even naar boven. Daar zit nog altijd Alexander Sikirinski, de nieuwe eigenaar. Voor het eerst aanwezig als nieuwe eigenaar van Vitesse in het stadion. En hij zal toch tevreden zijn met deze cijfers. Waarschijnlijk niet met het veldspel, want het was allemaal niet geweldig. Wat Vitesse het eigen publiek voorschotelde. Geen gala voorstelling, maar ik zie wel een dunne glimlach op het gezicht bij Sikirinski. En zeker wordt er feest gevierd op de tribunes, want Vitesse wint opnieuw. Vitesse wint van Cambuur-Leeuwarden met 3-0. En het staat dus opnieuw bovenaan in de Eredivisie. Blessure tijd in de Kuip. Bas die. Ja, 3-1. Wedstrijd is normaal gesproken gespeeld. Feyenoord komt nog een keer met een voorzet het strafvolgebied binnen. Waar Gozens wel wil koppen, maar er niet aan toe komt. Immers de bal opnieuw overneemt en opnieuw inbrengt. Pellen onder de bal doorduikt. In de extra tijd inderdaad de team van PSV. Gaan hier verliezen in de Kuip. 3-1 de tussenstand. En nog even aandacht voor het volgende verhaal. Uh, mij bereikte zo even het bericht dat het in de rust van deze wedstrijd... in de catacomben opnieuw, moeten we dan zeggen... als deze twee ploegen tegen elkaar spelen, onrustig is geweest. We herinneren ons nog Lens en uh, Nu uh, schijnt er ook weer het een en ander aan duw- en trekwerk te zijn geweest. Waarbij met name Bruma een boze rol speelde. Uh, die stond er toen dus nog in. Die had toen zijn tweede gele kaart nog niet gekregen. En voor de verdere details verwijs ik u graag. Hou de kanalen van de NOS goed in de gaten. Of dat nou de internetpagina is of de televisie. Want er uh, komen beelden. Het is niet zo erg als dat het de vorige keer was. Maar rustig en vriendelijk is het in de rust in de catacomben nogmaals zeker niet geweest. Spannend. Zeker. Het is uh, balbezit voor PSV. 3-1 Feyenoord. Er wordt al een beetje afge Telt door het Feyenoord publiek. Die proberen ook de Wave door het stadion te laten lopen. Als Feyenoord weer in de aanval gaat. Nou daar komt hij hoor. Misschien zelfs wel 4-1. Immers alleen op de keeper af. Trekt de bal nog even terug. En schiet hem dan in de handen van die keeper. Jeroen Zoet. Hier had meer ingezeten voor Feyenoord. Zeg maar die bekende kerst. Of die hele bekende taart. Maar die komt er niet. En als Martens Indi de bal onderschept. Zal Makkeli waarschijnlijk zo gaan afluiten. Drie minuten extra tijd. Zitten er bijna op. Nog even een overtreding. Van Afrika. Achterin van uh, Pelle. En uh, dan mag PSV nog een vrije trap gaan nemen. Maar het is allemaal om des baard, Want PSV gaat verliezen en gaat weer een zware aantal dagen tegemoet. En ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren in Eindhoven. Je gunt het niemand. Ook niet zo'n prachtige club als PSV, dat je zo in de problemen komt. Maar de tiende plek die uh, telt, en dat staat bij PSV, na de nederlaag tegen Feyenoord. Want dat die er kan komen, of gaat komen, dat is al uh, een tijdje zeker. En het is nu helemaal zeker. Want dat de makkelijk heeft voor het eind gebloten. Doelpunten van Maher. Toen zag het er goed uit voor PSV. Want PSV kwam voor de gelijkmaker van Boetius op een heel belangrijk moment vlak voor Rus. En toen pellen twee keer met ook nog een gemiste penalty. Zorgt voor de eindstand... Feyenoord PSV 3-1. Vitesse kanbijt met 3-0 en ADO Ajax 0-4. Vitesse is na vandaag de koploper met 30 punten, 2 punten voorsprong op Ajax en 3 op Twente. Feyenoord doet goede zaken, het stijgt van 8 naar 5. Het heeft 24 punten, 6 minder dus dan koploper Vitesse. En PSV hoorden het en die net al zeggen staat op de tiende plaats en heeft 10 punten achterstand nu op koploper Vitesse. We zijn zometeen terug met reacties onder meer uit de Kuip... na het uitgestelde nieuws van vier uur. Is iedereen klaar? Vanavond, 9 uur. Uh, mevrouw is 19 jaar. Ze heeft een ongelukje gehad met een condoom. Ze gaat nog naar school en ze werkt.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 En dat tegen een aantrekkelijke rente van nu 1,9 Ga naar zwitserleven.nl/slash paren voor al onze spaarproducten. Ook dat is het voordeel van vooruitdenken. Het Gendergode van Hans Meertens. Een literaire thriller zo spannend dat je niet kunt stoppen met lezen. Het Gendergode, het perfecte cadeau voor de feestdagen. Profiteer nu van de introductieactie van Zwitserleven Maandsparen. U kunt eenmalig extra inleggen naast uw vaste maandbedrag. Kijk op zwitserleven.nl paren. Dit is Radio 1. Dit is het uitgestelde nieuws van 4 uur. Het is wel al bijna half 5, maar dat komt natuurlijk door de wedstrijd. In New York is een passagierstrein ontspoord. Volgens CNN zijn er bij zeker vier doden gevallen... zouden veertig gewonden zijn. De trein ontspoorde tegen half acht plaatselijke tijd in de wijk De Bronx... net buiten Manhattan op de Metro Noordlijn langs de rivier de Hudson. Even leek het erop dat er treinstellen in het water terechtgekomen waren... maar dat blijkt niet zo te zijn. Een wagon is op de oever van de rivier tot stilstand gekomen. Zeker vijf wagons zijn uit de rails gelopen... Over de oorzaak van de ontsporing is nog geen duidelijkheid. Ooggetuigen melden dat de trein een stuk harder reed dan normaal. En op dezelfde plek is in juli een trein met vuilnis al ontspoord.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 En in de Braziliaanse stad São Paulo is een schouwburg van de Braziliaanse architect Oscar Niemeyer afgebrand. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in het gebouw. Bij de brand raakten zeker 15 brandweermensen gewond. Vermoedelijk was kortsluiting de oorzaak. De vorig jaar overleden architect Oscar Niemeyer geldt als een pionier op het gebied van moderne architectuur. Hij ontwierp ook het hoofdgebouw van de Verenigde Naties in New York. Dat is het belangrijkste nieuws. Het weer. En daarvoor is hier Gerrit Diemstra. Vanavond in vracht zijn er enkele opklaringen. En op veel plaatsen kan het ook mistig worden, vooral in het oosten van het land. Dicht bij zee koelt het af naar een graad of vijf. Landinwaarts wordt het net boven of rond het vriespunt. En dat betekent dat het morgenochtend op veel plaatsen weer krabben geblazen is. Morgenochtend is het eerst mistig. Later lost de mist op op de meeste plaatsen. En dan krijgen we een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur die stijgt naar zo'n vijf tot acht graden. Er is morgen nauwelijks wind uit een veranderlijke richting. Na morgen blijft het droog omdat een hoge drukgebied vlakbij ligt. Dinsdag is het behoorlijk koud met ochtends lichte vorst en overdag een graad of drie. Woensdag passeert een zwak front met een beetje regen en vanaf donderdag is het wisselvallig en tamelijk koud. ANWB verkeersinformatie. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij Muiden, 3 kilometer. Er staat er een auto met pech die blokkeert de rechte rijstrook. En verder eentje op de N44 van Wassenaar naar Den Haag. Bij Wassenaar-Kerkenhout 3 uh, uh, kilometer file. Het verkeer staat daar muur vast... dus die file levert ongeveer drie kwartier vertraging op. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen...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 U heeft nog anderhalf uur langs de lijn van ons te goed... met zometeen NEC tegen AZ. Er was ook een zeer levendige wedstrijd vandaag in de Eerste Divisie. Volendam tegen koploper Dordrecht 90 eindigde in 2-2. Bij Volendam miste men nog een strafschop... en beide elftallen eindigden als een tiental. Dordrecht is nog wel steeds de koploper. Het staat acht punten voor op Sparta en Willem II. En er is ook nog altijd paardensport aan de gang. Jumping indoor Maastricht, Ed van der Bent. We hadden twee mensen voor de barrage toen we jou voor het laatst hoorden. Hoeveel nu? Wel, het is inmiddels aangegroeid tot elf... met de laatste starter van de veertig in het parcours Bart Bless, die het over sier deze dagen, deze jonge nieuwe ruiter heel goed heeft gedaan. Maar van die elf zijn er zeven Nederlandse ruiters. Nog maar net een minuutje geleden... oud-Nederlands kampioen Gert-Jan Brugging met pruimval déjà vu. En dat was een déjà vu, een geweldig resultaat. Gisteren werd hij ook al derde in de kwalificatiewedstrijd hiervoor. En de andere Nederlanders die we zien... dat zijn de namen Jur Vrieling, de, van Willem Even. Jeroen Dubbeldam, jouw weer met uh, Oetasja. Leopold van Asten, Michael van der Vleut. He, wat de buitenlanders betreft Simon de Lestre, Lars Nieberg en Tim Hoster. Die laatste Tim Hoster reed uh, toch wel met heel veel... Ja, imponerend wat hij liet zien met zijn paard Venturo. Hij is de stalruiter sinds begin dit jaar van Jos Lansik. Jos Lansik, de allereerste winnaar in 1990 van jumping in de Maastricht. Hij plaatste zich niet voor de barrage, want hij moest opgeven. De laatste wedstrijd van vanmiddag is NSCAZ. az En voor ons kijken we naar Frank Wieluit. Twee minuten onderweg, het is nog 0-0. Voor AZ betekent winnen, aansluiting houden, directe aansluiting houden met de top. Staat nu vierde, maar kan op drie punten van koploper Vitesse blijven als dat lukt. En voor NEC is winnen zo langzamerhand noodzakelijk, want het verschil met RKC is vier punten. En uh, dat moet dus verkleind worden, het liefst naar één voor wat betreft de Nijmegenaren. De paniek is hier in Nijmegen intussen wel zo'n beetje toegeslagen. Want het wil maar niet lopen, er is geen vastigheid in het elfte, Anton Jansen heeft dan ook gezegd, ik zet Hikden in de punt van de aanval. En voorlopig blijft dat zo. Dat blijft ook zo als hij vandaag een gele kaart pakt, want hij staat op scherp. En bij AZ wel wat personele problemen. Want natuurlijk, viergever geschorst. Net als Goudelje, maar Ortiz is ziek. En dat is toch de man van het elftal sinds advocaat het roer heeft overgenomen. Hij is er vandaag niet bij. Dus spelen op het middenveld Hendriksen en Elm. En speelt links achterin Ricciano Haps... Voor het eerst een basisplaats in dit seizoen. Viel al eens in tegen PSV. Maakte toen zijn debuut in de eredivisie voor AZ. Vandaag dus de eerste keer in de basis. En NEC probeert om te beginnen. De bal zo ver mogelijk van de eigen goal af te houden. Met Gouwleeuw die de bal breed legt in de richting van Johansson. Matthias is dat, de Zweedse variant van de Johanssons. En uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn. Kan Leibakabessi gaan gooien. de hoogte van de middenlijn aan de linkerkant. Zoeken naar Hikten waarschijnlijk. Of hij de bal wil hebben. Die staat tussen twee alkmaar spelers in. En dus uh, houdt Leijwer er best hier nog even de bal vast. Is er voorlopig niemand die echt de bal wil hebben. Komt hij toch bij Higden uit. En bij Conboy. Die wil weer terugkoppen naar de Higden. Dat lukt uiteindelijk niet. Toch krijgt Conboy de bal weer terug. Maar uh, dan gaat de bal uiteindelijk toch naar uh, AZ via Martens. Lange bal gezocht uh, in de richting van Johansson die daar voorin loopt. Aaron Johansson de Amerikaanse variant van de, de beide heren maar die komt niet aan de bal. NEC nog altijd allemaal rond de middenlijn speelt het zich af met Conboy in combinatie met Colwijk. Conboy verliest de bal aan Matthias Johansson en dan gaat Aaron Johansson meteen diep met uh, in zijn kielzog of liever net daarvoor uh, zijn voormalige landgenoot Paul Paulson Die is namelijk IJslander. Dat is Johansson eigenlijk ook. Maar ja, genaturaliseerd dus. Tot Amerikaan. Hij is Amerikaan International. De openingsfase. Vooral rond de middenlijn speelt het zich af. En het is dus nog 0-0 in Nijmegen. De meest in het oog springende wedstrijd van deze middag... was Feyenoord tegen PSV. Het eindigde in de Kuip in 3-1. En het zorgt dat PSV... Verder in de zorg raakt en zo langzamerhand op een historisch dieptepunt belandt. Want het heeft nu vijf keer gewonnen, vijf keer gelijk gespeeld en vijf keer verloren. Het staat op de tiende plaats in de eredivisie. En de laatste keer dat PSV na vijftien wedstrijden er zo beroerd voor stond... is meer dan veertig jaar geleden. Het was 1971-1972. Wat denk jij? Kan Philip Cocu de boel nog rustig houden daar? En, belangrijke vraag voor daarna, kan hij het op de rails krijgen? Als hij de van de kerkhofjes bereid krijgt om weer uh, te gaan spelen, dan komt het vast goed. En zichzelf misschien. Ja. Ja, het ziet er verschrikkelijk uit. Het voetbal is werkelijk niet om aan te zien. En dat is pijnlijk. Dat is een groot contrast. Dat hoort niet. PSV hoort gewoon tot de, tot de top drie. Eigenlijk waar ze ook boven Feyenoord uitgestegen. Uh, de afgelopen 25 jaar. Maar wat we nu te zien krijgen. Dat is zo onherkenbaar. Ja, wat moet hij doen? Nou, ik maak me een beetje zorgen over Philip Cocu. Hè, en als ik vergelijk uh, zijn technische staf met die van Ajax. Dan zit daar bij Ajax een man die we eigenlijk allemaal niet zo kennen... maar dat is een, een Hennie Spijkerman. Ja. Zeer ervaren trainer. En Frank de Boer vindt het heel prettig... dat zo'n ervaren man aan zijn zijde zit. Kijk je nou naar de bank van PSV. Zitten daar Van de Weerde en uh, Faber. Dat zijn natuurlijk beginnende trainers. En, ja, Officieel doet hij het nog samen met Faber, geloof ik. Hè. Tenminste, zo begon het. Ja, ja, ja daar, was, daar hadden de mensen wel hoge verwachtingen van. Maar oh. ja, toch een rookie ook, Faber. Maar, maar wat je ziet uh, is dat ze gewoon het spoor uh, bij ze zijn. Als je nou kijkt naar van de week. Er, we kregen beelden te zien van een boze Koku. Heb jij dat gezien? Ja, ja, bij de training bedoel je. Hoorde jij hem vloeken? Nee, dat heb ik niet gehoord. Nee, nou ben jij van, niet van de tijd van Joop van Tijn. Die gaf ooit seksuele voorlichting. En die sprak over neuken. Nou, zo sprak Philip Koku godverdomme uit. Hij wil dus eigenlijk helemaal niet vloeken, Hij kan, hij hij kan, kan niet, boos niet boos worden, nee. Philip Cocu is een emabele, lieve man uh, die dat imago een beetje tegen heeft. En ik denk dat deze groep, zeker met het ettergezwel uh, Toifonen erin, wat overigens ook wel Toifonen, of uh, Cocu valt aan te rekenen, maar zeker ook de clubleiding, ja, daar uh, moet je gewoon een, een harde trainer hebben die uh, uh, met de vuist op tafel slaat. Dat kan hij kennelijk niet. Denk je en, dat deze trainer dus niet harde trainer, zelf nog door wil. Ja, die, die wil zeker door. En ik vind ook niet dat PSV hem nu in dit stadium uh, uh, op non-actief zou moeten zetten. Dat, dat is echt onzin. Maar de uh, druk zal toenemen maar, en nou, ongehoord... Denk ik zou, ik zou uh, in de technische staf zou ik er een zeer ervaren man bijnemen. Ik kom zo nu niet op een naam. Maar een type Henny Spijkerman. Een man die ja, al heel veel heeft meegemaakt. Veel ervaring heeft als uh, trainer. Um, en dat zou kunnen helpen. Waar ik me ook een beetje zorgen over maak is uh, de coaching uh, van uh, Philip Cocu. Toen hij vorige week tegen Herenveen. Uh, of twee weken geleden, ik weet niet eens meer. Uh, met tien man stond, uh, of met elf man stond tegen tien Venus. ja, hij deed tactisch niks. Op dat moment kun je van alles doen. Je kunt mensen laten schuiven, je kunt iemand laten invallen. Er gebeurde niks. En die wedstrijd werd nog maar op nippetje gelijk gespeeld. En zoals vandaag ook... Wat vond je van de tactische zet? 2-1 achterstaan, een rode kaart krijgen... en dan een verdediger inzetten en de paai eruit halen? Je nou ja. staat achter hè? en je moet, wat? je moet deze wedstrijd winnen. Precies. En als je weet dat Jurgensen een, een hele slechte status heeft, daar heeft eigenlijk niemand meer vertrouwen in. Die zit bij gebrek aan beter zit op de bank. En dan ook nog eens de paai eruit halen. Dat is de enige voetballer eigenlijk die ja, emotieloos blijft onder complimenten. En maar ook het verschil kan maken, toch? Precies. En dat was ook zo'n rare wissel. Dus uh, Philip Cocu heeft het zwaar op dit moment. Maar ik denk dat het heel onrechtvaardig is om hem nu al af te rekenen. Zoiets doe je ook rond de kerst. Geintje. Nee hoor. Maar uh, ik denk dat hij het moet oplossen. Dat PSV het moet oplossen. door een ervaren man uh, bij te zetten. En uh, ja. Um, ik zou Bruma wel ontzettend aanpakken. He. Die heeft donderdag rood gekregen. Vandaag he, weer twee keer geel gehad, meen ik. Ja. En had er nog een keer direct met rood afgekund. Dat zag Macaulay niet. Ja, volledig gebrek aan discipline. En ik ben ook erg nieuwsgierig waar het in de catacombe fout is gegaan. Bas en Andy wezen ons daarop. Wat is er precies gebeurd? En vorig jaar was Lens degene die daar de aanstichter was. En nu hoor ik dat Bruma degene is die het vuurtje heeft opgestookt. Dat moeten we nog eventjes zien en afwachten. Maar die moet echt een schorsing gaan krijgen van de club. Want als het zo'n gebrek aan discipline is, ja, dan wordt het een rotzootje. In het restant van deze uitzending zullen we nog een aantal keren terugkeren naar de Kuip. In afwachting van reacties zijn we onder meer van Cocu en van Bruma. Nu eerst even terug naar Den Haag, waar ADO vandaag afgetekend verloor van Ajax. Het werd 0-4. Frank Snoeks praat daarover met Ajax-coach Frank de Boer. 4-0, dat zijn cijfers waardoor de glans van dinsdag behouden blijft. Vind je ook niet? Jazeker. En ook... Uh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 Ja, dat moet gevolg krijgen en als je dat gevoel met z'n allen blijft houden, ja, dan hebben we gewoon een goed team en dat hebben we denk ik laten zien vandaag. Je liet doorschemeren in, in de uren na de wedstrijd tegen Barcelona dat, dat Blind terug zou keren als linksback, maar toen wist je natuurlijk al dat het niet zou gebeuren. Dat wist ik direct al, ja dat klopt. <laughs> Was het wel zoeken naar een linksback op het trainingsveld? Nou eh, oh ja, je, zoekt, je, gaat, je, spree je spreekt mensen. Toevallig was ik met mijn broer om half één s'nachts uh, na de wedstrijd aan praten. En ja, dan ga je een beetje discussiëren hè, hoe goed het middenveld was. En, uh, het... En waarom zit je gewoon leren in, uh, niet linksback. Dus Ronald is jouw assistent geworden? Nee, maar ik, uiteindelijk had ik er denk ik ook wel uh, opgekomen. Alleen ja, hij was uh, vrij scherp op dat moment al om, uh, om 1 s'nachts in ieder geval. Of om half één s'nachts. En eigenlijk kijk eens, Als iemand goede ideeën vertelt aan mij, en, uh, dan neem ik dat over. En ik vond het uh, een goed idee. En daarnaast weet ik ook uh, hoe ADO speelt met Van Duin als rechtsbuiten... die meer uh, spits is dan uh, echte rech, uh, rechter, rechtsbuiten. Niet zo'n typische rechtsbuiten. Normaal. Je had er ook niet zo zin in, he, in dat lopen met, met Duarte. Nee, maar dan weet je dat er uiteindelijk heel veel ruimte voor uh, lering komt... En, ja, dat, je hebt liever een, een speler linksback staan die, uh, als je Deli dus daar niet hebt staan, die de bal juist in balbezit naar de goede kleur speelt. En uh, dat heeft hij vandaag zeker gedaan. En dan komt er ook eigenlijk het tweede doelpunt uit? Nee, ja, 100 procent. Uh, kijk, dus je, je weet dat je daar ruimte krijgt, in de omschakeling ook vaak, omdat hij naar binnen getrokken is van Duinen. En ja, ik denk dat we daar optimaal hebben van geprofiteerd. Een wonderlijk spel is het hè. Nu heb je een je alles mee. Wat je nou ook nog mee hebt, is dat, dat je Bojan inbrengt en dat hij nog een doelpunt maakt ook. Ja, het is speciaal natuurlijk hartstikke leuk voor hem. Dat hij uh, na zo'n lange afwezigheid keihard uh, heeft getraind en dan ja, dat opluistert met een, met een doelpunt. Jullie zitten op een wolk nu. Hoe blijf je erop zitten? Nou door met beide bentjes op de grond te blijven staan. En, uh, dat gaat niet samen. Op een wolk zitten op nee, de grond staan. Wij doen dat wel in ieder geval. En, uh, wij zijn heel speciaal. En, nee, het gaat erom dat wij uh, beseffen hoe dit komt. En uh, dat komt niet door een individu. Dat komt omdat we door gewoon met z'n elkaar kaart uh, werken. Dat hebben we tegen Barcelona laten zien. Ook de wedstrijden voor met Celtic en NEC uh, en, NRC en wie, uh, wat dan ook. Wie uh, hebben gewonnen daarvoor of daarna. En da daar moeten wij het van hebben. En dan kunnen we echt heel goed voetballen en dat hebben we nu bewezen. En uh, als je dat maar blijft uh, beseffen, ja, dan kan er iets moois uh, gebeuren. Animal carpet, wall to wall American ladies, five foot tall and mm. blue Sweeping cobwebs from the edges of my mind Had to get away to see what we could find Hope the day's that lie ahead Bring us back to where they've led Listen up to what's been said to you Don't you know where I On the Marrakesh Express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 Crosby Stills en Nash, Marrakesh Express. En op welk beroemd popfestival speelden zij? Dat moet dan bijna Woodstock zijn. We zijn ver, ver, ver voor mijn tijd. Grote knal. En waar is Young gebleven? Die was er toen nog niet bij. Die was er nog niet bij. Die kwam er een jaar later bij. En toen maken ze de prachtige plaat Déjà Vu. NEC tegen AZ, Frank Wilaard. 15 minuten onderweg. Het is nog 0-0. AZ probeert de wedstrijd te controleren. Voornamelijk zonder bal. Dat uh, gaat over grote delen best aardig. Maar NEC is niet zo slecht uh, geopend. Heeft een goede kans gehad via Jahan Baks. In combinatie met Rex. Schot van uh, randje 16 meter. Maar net naast gemikt door Jahan Baks. En uh, eigenlijk moet NEC in de situatie waarin ze zitten zo'n eerste kans maken. Maar ja, je zit niet voor niks in de situatie dat je helemaal uh, onderaan staat. Zonder dat je in deze speelronde daar vandaan kunt komen. En dus miste Jahan Baks die kans. Daarna kreeg hij er nog eentje. Een mooie diepe bal. Maar die bal er dan weer net even wat ongelukkig. Waardoor Haps goed bij de bal kon komen. Nog net voordat Jahan Baks kon uithalen. Maar NEC dus niet zo slecht in die openingsfase. Ook nu komen ze goed door over de rechterkant. En dan zit hij. Hij zit gewoon. En het is verdiend dat NEC op voorsprong komt. Met dank aan. Dan moet ik even kijken. Vermeil nota die Belgische huurling. Van Manchester United die helemaal mee doorgelopen is. En door mag lopen ook. Geen tegenstander die met hem meegekomen is. En eerlijk is eerlijk. NEC krijgt hier gewoon loon naar werken. Heeft de bal. Creëert kansen. En maakt dan uiteindelijk ook deze kans. Vermel zet die aanval helemaal zelf op. En twijfelt niet op het moment dat hij die bal in het strafschopgebied krijgt. Haalt hij meteen uit. En doet dat doeltreffend. Verrast Esteban daar waarschijnlijk ook wel mee. Niet eens in de korthoek. Maar gewoon dwars door het midden. Esteban staat dus ook nog eens een keertje helemaal verkeerd. En NEC. Op een voorsprong tegen AZ. Dat uh, ja, mijn zin een tikje te behoudend begonnen is. Eigenlijk een beetje op zijn 11 30ste Omdat het NEC de bal geeft. De bal gunt. En daarmee de ellende over zich heeft afgeroepen in deze openingsfase. Nou kijken of de ploeg uit maar dat kan uh, omdraaien. Omdat het uh, inmiddels ook al zonder Elm is komen te spelen trouwens. Die is geblesseerd van het veld gegaan. In een luchtduel met Higden. Higden kwam aan de rechterkant bij Elm invliegen. Die vervolgens aan zijn linkere schouder geblesseerd raakte. Wat daar precies mee aan de hand is durf ik niet te zeggen. Maar hij had hem vast alsof hij uit de kom was. En uh, daar had Hick er niet zo gek veel mee te maken. Want die kwam toch echt aan de, de andere kant invliegen. Maar Elm kon niet verder. En dus speelt Overtoom nu. Die denkt door te kunnen lopen. Maakt een overtreding. De hoogte van de middellijn. Dat is Haps trouwens die dat uh, doet. De overtreding maken ten opzichte van Jahan Baks. Haps krijgt daarvoor de gele kaart. We zijn 18 minuten onderweg. NEC leidt in Nijmegen tegen AZ. En dat is op zich opmerkelijk, want AZ staat een heel stuk hoger... en NEC draait toch niet, maar het is echt 1-0. Jumping indoor Maastricht inmiddels in de barrage. Ed van der Bent. Met de vierde starter en de tweede Nederlander, Jurf Rieling... met uh, zeer Rocco Blue, VDL. Uh, Ruiter is 44 jaar, we kennen hem als oud nederlands kampioen vorig jaar... met Boebaloe. Met Boebaloe was hij ook lid van het uh, zilveren team van Londen. En nu probeert hij hier een gaatje mee te pikken in deze barrage. Hij moet dan uh, een tijd goed maken die tot nu toe op de klokken staat... van 41,49, gereden door Lars Nieberg. En hij doet dat ruimschoots. De klokken staan nu stil op 39 seconden, 69 honderdste. En foutloos. Dat is ook de, nog niet de allersnelste tijd, want de Colombiaan, Dairo Aragave, die had een uh, springfout, vier stafpunten dus, dat was al net iets sneller, en dat betekent dus dat het nog sneller kan op dit parcours. De eerste vier hindernissen liggen in lange lijnen, dan kun je heel veel galopperen, en uh, dan moet je wel weer inhouden voor een uh, hindernis, een stijlsprong, allemaal elementen boven elkaar, met weinig grondlijn, vlak uh, in de richting van de uitgang, waar de paarden dan weer op kijken, en dan uh, moet je weer terug met die laatste serie van vier hindernissen, eerst uh, de de drie die is teruggebracht tot een dubbel. En dan is het twee keer heel scherp wenden met de mogelijkheid tot afsteken. We gaan zien welke van de Nederlanders en buitenlanders dit hier gaan doen. Feyenoord PSV, ruststand 1-1, eindstand 3-1. 0-1 werd het door Maher, 1-1 door Boetius, 2-1 door Pelle uit een strafschop en 3-1 door Pellen. Spellen miste in de 58ste minuut ook nog een penalty. Uh, Jeffrey Bruma had vlak daarvoor zijn tweede gele kaart gekregen. Afgelopen donderdag in de Europa League was hij ook al van het veld gestuurd. Uh, Joep Schreuder heeft Bruma bij de microfoon. Jeffrey Bruma is terug in de Kuip. duurde nu, hè? Het duurde nu, ja. Wat is er allemaal gebeurd? Nou ja, allemaal. Ik denk dat iedereen heeft gezien dat ik uh, twee gele kaarten gehad heb. Waarvan ik. Zeker, ik heb vraag die ik erbij zet. Maar goed, als ik het als vraag, zeg natuurlijk, het zijn duidelijke Maar Mijn gevoel zich anders, ik denk, denk de rest ook. Maar goed, dat is nu al te laat. staat hier kalm. Ben je kalm? Ja, ik zie er wel kalm uit, maar in principe, ik kook wel van binnen natuurlijk. Wat Kookt ik... je ook in de rust? Uh, ja, na, na in de rust kwam Matthijs bij mij verhaal halen. Op een wat hete manier. Dus ja, en Ik ben z'n ik ben tegenstander, dus ik kwam ook verhaal bij hem halen. Dus, maar voor de rest was er geen handgemeen, gemeen, wat over woorden, maar voor de rest niks. Je moest wel bedwongen worden. Ik moest bedwongen worden, ja, omdat we ook uh, wat woorden hadden. Ja. En Matthijs erg om me afkwam kwam, kwam om sprinten bijna. Dus ik dacht hij wat uh, wil zeggen of iets. Maar toen kwam de rest ertussen, dat dus lijkt het al vrij snel lijkt het al iets meer dan het is. Is Matthijs wat, wat, wat Is dat een provocateur? Nou, niet zozeer denk ik. ik Matthijs ken uh, in principe niet. Alleen, nu kwam hij iets, iets te heet hoofd om af om aflopen. Dus ik wel weet wat aan de hand was. Wat zei hij? Hij zei waarom pak je bij mijn keel vast? Dat hebben we niet gedaan overigens. Het was een duel en we toch aan elkaar. Maar hij zag het zo. Jullie waren dus wel een beetje oververhit in de rust? Nou ja, overhit denk ik niet. Ik bedoel, als een speler van Finland uh, bij mij verhaal komen, dat mag dat, op een normale manier. Maar hij kwam, zo, zo zegt, iets te iets heet over om af bijna rennen. Dus daarom uh, leek het wat, wat aan de hand, maar hij was in principe vrij weinig. Toch laat jij je ook wel een beetje opfokken in de Kuip. En als je je laat opfokken in de Kuip, dat, dat willen ze hier graag. Dus dat, uh, beheersing is ook een ding? ja, nee, opfokken niet. Ik bedoel... Uh, ik denk in de eerste de kaart ik niet opfokker. Tweede ook niet. En je liep ook het veld af met wat gebaren? Nee, dat is niet opfokken. Dat, is, dat, is, dat, is, dat gebeurt gewoon, maar het is totaal geen opfokking. Ik ben nou ook uh, vrij kalm hier. Ik, tuurlijk ze kunnen dingen veel beter. Maar het uh, is nou toch al gebeurd en toch te laat om, om het te veranderen. Dus uh, je moet toch verder. Was het een uh, strafschop? In mijn ogen niet. Nee, hield je hem vast of niet? We hadden elkaar vast, ja. Hij maakt dan halve om, maar hij valt al naar achteren. Dus dan lijkt het alsof het, ja, het is ook naar beneden trekt. PSV verliest veel, Jeffrey. Um, maak je zorgen. Um, ja, zorgen niet. Alleen, um... zie, jij, zie jij hou vast? Zie jij aanknopingspunten? Ja, dat zie ik zeker. Ik denk ook dat uh, vlak voor Gust was denk ik ook uh, de ommekeer. We krijgen de 1-0 tegen uit een aan, aan, aanvallende feit al voor ons, wat in principe niet mag. Daar moesten we doorgelost zijn en de bal wegschieten. Het gebeurt niet. Aan de tweede helft, dan kan je de Kuip. Uh, achter het team staan. En dan uh, de strijd wordt beïnvloed, naar mijn mening. En verlies je helaas. Dat was het verhaal van Jeffrey Bruma. Jeroen, dubbeldam in actie in Maastricht, Ed van de Bent. En het gaat steeds sneller, we hadden dat al gezien... want in de rit na die van Jur heer was het Willem Geven, lid van het team dat dit jaar in Denemarken... bij het Europese kampioenschap startte. We kwamen daar niet op volle sterkte... want zoals bekend Gerco Scheunen met Londen... die kon niet deelnemen aan het EK... want die werd gespaard voor wedstrijden... waar veel prijzen geld moest worden gewonnen... voor zijn stal van de heer Vissen. Maar goed, Nederland eindigde daar met het team op de zesde plaats... maar individueel was het voor Willem Geven toch uitstekend... wat hij daar liet zien... Hij was hier trouwens met Perpetua in 2008 was hij winnaar. En hij reed zojuist de tijd van 39 seconden en 33 honderdste. Maar dat hij sneller kon en absoluut sneller... dat heeft zojuist Jeroen Dubbeldam laten zien... En met die reed de tijd van 38 seconden en 66 honderdste met Dutasha. en Dat moet hem toch wel weer heel veel plezier geven. Terwijl we nu kijken naar Leopold van Asten met VDL-groep Quintago Z. En het is met Zidane werd hij... Over Overigens, tweede gisteravond. En hij raadt hier nu rustig over dat barrageparcours. Neemt geen risico's. Maar ja, hij moet toch snelheid maken. Maar dat doet hij niet in dat eerste deel. De tijd loopt onder in het beeld mee. Zit nu op zo'n 17 seconden. Moet op 22 seconden zijn. Bij de eerste van de oude driesprong. En daar is hij nu ver boven. Dus dat betekent dat hij niet gaat voor de leidende tijd. Maar misschien wel toch voor nog de eerste plaatsen. Voor het prijzengeld. Want voor de winnaar is hij. Daar maakt hij een fout. Dus hij valt weg. Eerste. De plaats die zal goed zijn voor 26.400 euro. Maar dit concours dat ooit vernieuwend begon... de allereerste wedstrijd door in EQ's het prijzengeld te publiceren... dat uh, was de voorloper van de euro wel. Die euro's gaan niet naar Leopold van Arsten vandaag. En uh, nog uh, vier starts te gaan hier in Maastricht. De Eredivisie staat bekend om zijn knotsgekheid. Maar dit weekend hebben we eigenlijk nog geen rare uitslagen gezien. Maar dat kon nu wel eens anders worden. NEC staat voor tegen AZ. Frank? Ja. Inderdaad, 1-0 en uh, die voorsprong uh, die staat voorlopig nog 24 minuten onderweg. Maar AZ is wel op jacht naar de gelijkmaker. Nu een schot, gestopt door Johansson in de rebound, raakgeschoten. Nou, dan is het 1-1. Heb je het al gehad. Berends maakt hem. Na 24 minuten is het dus 1-1. En Berends een aantal minuten geleden liep hij al juichend weg. Toen hij een bal tegen de onderkant van de lat schoot. En de scheidsrechter wilde laten geloven dat die bal over de lijn was geweest. We hebben in de herhaling kunnen zien dat dat wel een metertje scheelt zo. Maar de scheidsrechter trapte daar des te toen niet in. En nu ziet hij dat Berends alsnog de gelijkmaker binnenschiet. Dat is ook uh, op dit moment ook verdiend, net zoals NEC verdiend, op voorsprong kwam. Want vanaf het moment dat AZ op achterstand kwam... is de ploeg uit Alk maar wakker geworden. En dat leidt nu, omdat Johnson die bal niet in één keer goed kan verwerken... tot de gelijkmaker van Berens in Nijmegen, 1-1 dus. Hoe vrolijk zal Ronald Koeman zijn na de 3-1-zegen van zijn Feyenoord... op PSV in de Kuip? Joep Schreuder, praat met hem. Proficiat Ronald Koeman 3-1. Jouw analyse van deze wedstrijd? Ja, uh, meer dan verdiend... Ik denk dat er één ploeg verdiende om te winnen dat wij dat waren. Zo hebben we ook gespeeld. We hebben heel veel druk naar voren gezet. Nou, ondanks een tegenslag met de 1-0 voor PSV. Wat overigens niet verdiend was. Maar je hebt daar wel mee te maken. Zijn we op dezelfde wijze doorgegaan. En, en natuurlijk heb je momenten die in voordeel spreken. Met name de 1-1 natuurlijk valt voor hun op een slecht moment. Op, voor ons op een prachtig moment. Maar ja, als je dan ziet dat 10 uh, minuten in de tweede helft PSV niet over de middenlijn komt... omdat we zo agressief naar voren toespelen... dan is het wachten op, op, op, op, dat het breekt en het brak bij hen. Met andere woorden, die strafschoppen, dat is eigenlijk een logisch vervolg van het spel wat je, wat je speelt. Ja, ja, als je hoog druk zet, dan kom je automatisch, uh, als je balbezit komt, ben je ver in de, de buurt van het doel van PSV. En, uh, en die dreiging en, en, en die agressiviteit hadden we. En of het dan wel of niet penalty is, oké, okay, maar dat, dat besliste scheid zegt, ik heb de beelden niet gezien. Maar laten we alsjeblieft niet uh, gaan praten over uh, dat soort momenten, want uh, nogmaals, uh, de, de verdiende een te winnen, daar waren wij. Weet jij die vorige op PSV nog in de afloop? Ja, toen stonden we 1-0 achter. Uh, en toen winnen we 2-1, nu winnen we 3-1. Toen hadden we beelden in de tunnel, die zijn er nu weer. Um, toch weer wat opstootje. En de vraag is, is Joris Matthijs kleinzerig? Is dat een provocateur? Ik hoorde jou ook zeggen, binnen en buiten het veld zijn twee dingen. Nou ja, het is niet goed te praten. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik hoorde wel wat het moment dat ik de trap, de tunnel inliep... en, en de trap naar boven ging... Dat is wel weer wat commotie, maar uh, ik denk dat we meer uh, moeten kijken naar wat er binnen de lijnen is gebeurd. En Matthijsen provoceert niet. Matthijsen is een prof en uh, die doet alles om, om een wedstrijd te winnen. Maar uh, wederom wat ik zeg, uh, je moet een kerel zijn en dat uh, binnen de lijnen te doen. En dat heeft uh, Feyenoord wel gedaan. En misschien PSV wat minder. Je bent er nog helemaal niet klaar mee met Feyenoord? Nou, dat was ik ook niet. en uh, Ik denk dat het team uh, op de juiste manier uh, geantwoord heeft... En, uh, daar ben ik zeer blij mee. Sprak een vrolijke Ronald Koeman. Maastricht, de barrage, Ed van der Bent. Met een nieuwe leider, Michael van der Vleuten... met VDL groep Safari B. Het is het oudste paard, 14 jaar geruim van Mr. Blue, nakomeling... die hier voorlopig de leiding neemt... met nog twee starts te gaan. Tim Hersten, de stalruiter van Jos Lansik. En dan als laatste Gertjan jan Brugging... met Primval Déjà Vu. Zometeen na vijf het complete voetbaloverzicht van dit weekend... en het verhaal van Philip Cocu. Tot zo. Oh nee. 10 jaar Casa Luna. Dat wordt gevierd met vijf feestelijke uitzendingen. Vrijdag vanaf middernacht met. Helco Span. En ik praat twee uur lang met mijn drie favoriete gasten van de afgelopen 10 jaar. Dat zijn hoogleraar business-spiritualiteit Paul de Chauvigny de Blot, liedkunstenaar Spinvis en architect Vera Janowczynski.